uur. om met het NOS Journaal. Nederland heeft geen verboden staatssteun gegeven aan Starbucks. Volgens het Europees Hof van Justitie werd het koffiebedrijf net als andere bedrijven behandeld bij het geven van belastingvoordelen. De Europese Commissie oordeelde in 2015 dat Starbucks door afspraken met de Nederlandse Belastingdienst te weinig winstbelasting had betaald. En dat het Amerikaanse bedrijf ruim 25 miljoen euro moest terugbetalen. Het Europees Hof van Justitie is het daar dus niet mee eens. Tientallen zwaarbewapende Marissus beveiligen de rechtbank op Schiphol... nu daar vanochtend de zaak tegen Ridouan Taghi verder gaat. De zaak wordt behandeld achter gesloten deuren. Tijdens de voorbereidende zitting wordt vandaag besproken... of Nabil B. nog verder wil als kroongetuige... en wie hem na de moord op advocaat Dirk Wiersum gaat verdedigen. In de zaak staan 16 verdachten terecht voor vijf liquidaties... en vier pogingen daartoe. In een ziekenhuis in Algerije zijn bij een brand op de kraamafdeling acht baby's omgekomen. Ze overleden door brandwonden of door rook. De brand woedde in het zuiden van Souf, op zo'n 500 kilometer ten zuidoosten van Algiers. Elf andere kinderen konden worden gered, net als ruim 100 vrouwen en bijna 30 personeelsleden. Voor mensen die een vakantie hebben geboekt bij Thomas Cook of Nekkerman is er vanochtend een speciaal telefoonnummer geopend van het garantiefonds SGR. Mensen kunnen bijvoorbeeld bellen als ze in het buitenland problemen hebben met hun hotel. Sommigen mogen alleen nog hun kamer in als ze ter plekke betalen... terwijl ze dat eerder al hebben gedaan. Gisteren werd duidelijk dat na het faillissement van het Britse Thomas Cook... ook de Nederlandse tak van het bedrijf voor vandaag alle reizen heeft geschrapt. Het weer nog wisselend bewolkt. In het zuidwesten wat regen. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het overal regenen. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook vanavond, komende nacht en morgen van tijd tot tijd regen. Morgen wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe eens lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon TIC. Zon. Zandvoort een zomerhit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 Bedankt nog eventjes kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandse muziek. En de eerste volgende plaat is van Black and White, een zangduo. Gitaristen Jan Klumperman, dat is Black en Eugène Gijzer. White uit Delft in 1949. Het duo Black and White. U hoort ze nu met Curculino. Op een tak in het bos zit een kokoek.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 Als hij komt, dan is het mij. Als de bimper verbrengt, komt de koekkoek. Koek. Als het zonnetje schijnt, komt de koekkoek. In de lente in mijn leggen vogeltjes mijn, en aan de koekkoek. Laat die juni planten stinken, maar altijd met veel blijf. Ook oh, de koek. O, koek, als hij komt, dan zijn we blij. Cool, cool, cool. oh, cool, o, no, koek, als hij komt, dan is het blij. We lente in mij, de vogeltjes en mij. En de koek, koek, dat ding, laar de unie Maar altijd met veel blij, koek, koek, koek. Hoe koek, hoek, hoek, hoek, hoek, hoek, hoek, hoek, hoek, hoek, hoek, hoek, is hoek, hoek, Zo'n snor als ik en zo'n hoed op zijn toet. Mijn moeder zei, man, je bent niet goed snikt. M'n pa zei, dat spul staat me goed. Liep hij langs de straten van flaneren. Dan zag hij de meisjes omkieren. Maar zien ze nou mij met mijn hoed en mijn snor? Dan zeggen ze, kom, loop jij nou maar door. Want je haalt het niet bij Doris. Doris zei niet. Ik was maar krap aan 18 jaar en ik weet als de dag van gister dat ik keek naar zijn snor wat een bos met haar. Voor mij was hij net een minister. Uit pure vaders vereering, zei ik tot mijn eerste verkeering. Als ik ooit is een leeftijd nader, word ik twee druppels water, mijn vader. Mijn vader had net zo'n snor als ik en zo'n bol hoed op zijn toet. Mijn moeder zei, man, je bent niet goed, stiek. Papa zei, dat spul staat me goed. Liep hij langs de straten flaneren. Dan zag hij de meisjes omkieren. Maar zie ze nou mij met mijn hoed en mijn snor? Dan zeggen ze, kom, loop jij nou maar door. Want je haalt het niet bij Doris door zijn Senior, hij was een levenskunstenaar, als er feesten was kwam hij dadelijk. Hij werkte een week van het hele jaar, maar niemand die nam hem dat kwalijk. Hij hield altijd zuinig zijn zorgen, achter zijn hangs nog verborgen. En hoe meer ik zijn leeftijd nader, voel ik met twee druppels water mijn vader. Mijn vader had net zo'n snor als ik en zo'n bolhoed op zijn toet. Mijn moeder zei: man, je bent niet goed snik. Mijn pa zei: dat speelt staat me goed. Hij kon iedereen imponeren, maar dat heb ik nooit goed kunnen leren. Want zien ze nou mij met mijn hoed en mijn snor, dan zeggen ze: kom, loop jij nou maar door. Want je haalt het niet bij Doris. Doris zei: Met een dam, in gezellig te zaam.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 Gek, maar mijn huis ben ik kwijt <laughs> Ik heb vannacht nog een vraag aan een wandelende maag En die zei me gaat u eens maar mee hoor Met daklozen sprak zij heb ik altijd medelij daar is alles zelfs mijn kanapé voor In haar huis aangeland deed ze lief en charmant Maar ze vroeg voor haar goedheid beloning ik heb geen cent van een reus van een vent, wat moet jij bij mijn vrouw in mijn woning? Wie kan mij nou vertellen waar woon ik? Die mijn netjes naar huis brengt, beloon belo belo ik. Oh, ik heb toch zo'n last van mijn duizeligheid. Het is gek wat ik zeg, maar mijn hu huis ben ik kwijt. Wie kan mij nou vertellen waar woon ik?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 Ik ben mijn huis kwijt. Wie redt mij uit de moeilijkheid? Het is gek, maar mijn huis ben ik kwijt. U hoorde muziek uit 1925. Normaal gesproken muziek uit de, tussen de jaren 30 en de jaren 70. Maar deze platen, die klonk gewoon kwalitatief nog erg goed. Het was Kees Pruijs met Waar woon ik? Een opname uit 1928. En daarvoor horen u Doris met Doris Senior. Onderweg zometeen Willy Alberti, Wim Sonneveld... maar nu eerst Joop van der Maro, geboren in Amsterdam in 1929... en overleden in 1994. Zanger, gitarist en liedjeschrijver. En deze plaat komt uit 1958...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 dat uw achterlicht niet brandt. Stop je vrouw. Mocht u daar wezen, hé je vrouw. Kunt u niet lezen, u ziet u niet de grote bord. Of schieten soms dus uw ogen wat te kort. Zo loop je te speuren. En zie je een klant. Dan zeg je gewichten Met opgestoken hand. Stop meneer. Ben van de politie. Hul oh, meneer. Kom van uw fietsie.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 Ga maar even aan de kant Hoe komt het dat u achterlicht niet brandt? Stop je vrouw Mag u de wezen? heen je vrouw Kunt u niet lezen? Ziet u niet de grote bord? Of schiet de soms uw ogen wat te kort? Zo loop je te speuren En zie je een klant Dan zeg je gewichtig Met opgestoken hand Stop meneer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 It's for free from our life. Life.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 Ik hoort hem nu Willy Derby, zoals zijn artiestennaam luidt, met de Schooier.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 Begin ik al te zwieven. Stemming we Zing een vrolijk liedje als je opstaat en wordt wakker met een lak. Zing een vrolijk liedje als je opstaat, want dan heb je een goede dag. En loem je oude trouwe wekker af. Zeg dan niet oh, wat heb ik nog een mak? Zing een vrolijk liedje als je opstaat, want dan heb je een Momp, wekker, wekker, altijd wekker, blij Zet alle zorg wekker, wekker, wekker, wekker, wekker, wekker, wekker, wekker, wekker, wekker, wekker, wekker, wekker, wekker, je, je wekker, af wekker, dan niet wekker, heb ik nog een man? Zing hem een liedje, als je opstaat. Want dan heb je voor je dag. Ik heb een lintje. Het is wel een kleintje, maar mijn moed, beleid en trouw waren ook zo groot niet. Het is sterk, ik heb altijd graag een lintje willen hebben. En ik heb ook van alles gedaan in mijn leven om een ridderorde te krijgen. Ik heb een man uit het water gered. Toen had ik bijna een medaille. Maar op het laatste nippertje hebben ze in de gaten gekregen dat ik hem er eerst had ingegooid. Toen heb ik geprobeerd als infanterist om het vaderland te redden. Bij de manoeuvres bracht ik bij een luchtaanval de hutspot in veiligheid. Ik kreeg zeven dagen politiekamer, maar geen lintje. Toen ben ik mijn schoonmoeder gaan tegenspreken. Daar heb ik ook geen lintje voor gekregen, alleen maar een verband om mijn hoofd. Toen ik mijn 25ste dwangbevel thuis kreeg, toen ben ik ermee naar de ontvanger gegaan. En toen heb ik weer geen lintje gekregen. Maar de ontvanger heeft me beloofd dat hij mijn boeltje met muziek zal laten verkopen. Zo ben ik steeds mijn lintje misgelopen. Ten slotte ben ik er maar zelf in gaan kopen in een zaak van bruiloftsartikelen. Misschien krijg ik bij de volgende lintjesregel wel een echte. Ik heb tenminste vast een jas met breien vers laten maken. Je kan nooit weten, zei Shaw, en die kan het weten. Over de bekende jaarlijkse lintjesregen zal ik u nou eens het een en ander laten horen. Alle jaren in augustus straalt de lintjesregen neer. Het seizoen der ridderorden en de kruisen van de Heer. Schoud bij nachtse onze pontjes, boeren, burgers, lui. Alle krijgen ze een druppel, die milde regentuig. Ik weet een paard van zeven kinderen die draagt jarenlang zijn kruis, Met verroeste idealen en een schoonmoeder in huis. Met een gootsteen die verstopt is en een woordrijke vrouw. En die wachten op zijn leentje voor zijn moed, beleid en trouw. Schrijvers van beroemde dramas, meesters bij de roezende gunst. Krijgen vaak een redorde voor hun geniale kunst. Maar de martelaar in de schouder die voor geld hun drama ziet. En niet wegloopt nog in slaap dat zo'n man decoreert men niet. Het regen, het regen, de lintjes dalen neer. Een lintje voor Jan en een lintje voor Piet. De ene die gunt het, de andere niet. Het regen, het regen. Het is lintjes regen weer. Een meneer van zus tot zover met het erekruis beloond. Want bij een verlaten eiland heeft die helden moet Zij Simon met de dwangbevelen bevelen, die de financier weer was. Zou ook wel een leentje krijgen, maar die heeft niet eens een jas. Vele grote industriëlen, die ik met een leentje zie. Als de steunpilaren van de vaderlandse industrie. Maar de man die hun producten door zijn keel gaat kleien laat. En de schatkist dan daarna zelf zijn zelf langs de straat. Het regent, het regent, de lintjes dalen neer. Een lintje voor Jan en een lintje voor Piet. De ene die gunt het, de andere niet. Het regent, het regent, het is lintjesregen weer. Ja, als opening hoort je natuurlijk altijd onze herkenningsmelodie van Louis Davis. Met weet je nog wel oudje. En dit was een andere nummer, een andere plaat van een ander nummer. Louis Davis met lintjesregen. een lied, het is meer. Tijdens een cabaretacte, wat hij gedaan heeft. En daarvoor hoor u Alex Haas met Zing een vrolijk liedje. En de volgende artiest is geboren in Rotterdam op 26 februari 1925. En overleden in Laren op 9 december 2013. Ik heb het over Kees Brussen. Was een Nederlandse acteur, film- en toneeldeling, Filmregisseur, scenario-schrijver. En dit werk combineerde hij met werk, radio, televisie en reclame. En ook af en toe zong hij een liedje. Kees Brussel hoort u nu met vrouwen. Vrouwen, vrouwen, praat maar niet van vrouwen. Zo snoezig en zo poezig, maar beslist niet te vertrouwen. Daar komt er een met ogen als juwelen.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 Een parodie, totdat ik dacht: er ben, zing ik die melodie. Vrouwen, vrouwen, praat me niet van vrouwen: zwaarder en opvaardig, mij per se niet te vertrouwen. Ze kunnen je verdroeten en aaien, om het volgende moment. Die vooral moet wezen heer in het verkeer. Na twintig lessen, oh maar, vergeet hij dat alweer. Want je wordt niet zomaar hier in het verkeer. Hendels, knoppen, rij je, stoppen zegt de instructeur. je Tegen een fietsie, al politie, vriendje, ik bekeur je. Dan je klachten, al was het de eerste keer. Je was slechts in gedachten, heer in verkeer.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 Oh. Diplomas hangen aan de muur, een beetje licht gespreid. Mijn vrijheid heb ik nu niet meer, alleen maar een vrije tijd.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 X, X, and my you, man. Ursula. En vorige week dinsdag uh, maakte hij bekend dat hij vanwege diagnose Parkinson... een einde zal gaan maken aan zijn carrière. De zanger stopt niet direct met optreden, maar zal niet meer jaren op het podium blijven staan. De 76-jarige artiest was bijna 60 uh, jaar actief in de muziekindustrie... en regelmatig voor voor de rol En ja, aan alle leuke dingen komt er ook eigenlijk een einde. Ja, hij heeft Parkinson en dan uh, ja, bijna 60 jaar... Gaat hij dan toch echt stoppen met, uh, met zijn carrière, zo heeft hij dan verteld. En uh, ja, slopende ziekte, de ziekte van Parkinson. Dus ja, alweer een goede artiest die uh, ja, toch uh, minder gaat doen. Maar ja, 76 hè. En dan 60 jaar in het vak is toch wel heel erg bijzonder. Voor op de Nijssel nu Toby Ricks met Heer in het Verkeer. En de volgende plaat is van uh, Johnny Jordaan. Pseudoniem van Johannes Hendrikus van Musser. Geboren in Amsterdam. 7 februari 1924 en aldaar overleden op 8 januari 1989 als een Nederlandse zanger en vertolker van het levenslied hij is bekend geworden door zijn lieder over Amsterdam en natuurlijk in het bijzonder over de Amsterdamse Jordaan en u hoort het nu Johnny Jordaan met Jordaan Wals Wanneer ik de mensen zie dansen ontzettend en iedereen riep. Doe toch die weer, die weer, die weer uit het bad. Hij maakt alle hopjes, omdat hij zo sterkens bad. Hij is geen heer, geen heer, geen heer in het bad. Stuur toch die weer uit de stad, zo dat was dat. Brom, brom, brom, brom, zo dat was dat, zo dat was dat. Zo, so dat was dat, was dat Molly Is een potje <lichterij> Maar <mog> een vlakje dat de al Altijd <lichterij> een jaar Molly. Heeft moeder en die voor het dreigende gewaar. Het heeft haar zo dagelijks wat tot wind. En een in een heel klein hoekje zit. Molly vertrouwt een enkele man. Als op een afstand Mannen zijn noodzakelijk dus kwaad, je moet er een week naar toe gaan. Molly verbrandt een enkele man op die jokerbeveen. Al steeds een meter spatie als je met hem wandelen gaat, je lang je hem op en af dan dan kan de zaak geen kwaad. Molly, but well, need me new and dumb, but well, it's with all of the ones. Molly, it's the public and the lovely country, the ancient draft. Molly, ze willen onvervillig, wie er om een zoentje vraagt. Ze zegt een enkele zoen, kan toch geen kwaad. Ze praat roet nooit je broek, maar wel te laat. Mo, lief, roet roet geen enkele man, alsof een afstandjeen. Mamens zijn noodzakelijk gewaar, je moeder weet net hoe het gaat. Molly enkele man op die jonge Als deze meter die als je met een wandelen gaat, zolang je hem openhoudt op op, dan kan de zaak waard. Ja, en dat was muziek van uh, Willy Derby met Molly. En tot zover ook uh, deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u wat gemist heeft of het programma nogmaals wilt beluisteren... iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald... Ik ben daar natuurlijk volgende week dinsdag weer vanaf 11 uur in de ochtend. Met een lekker bakken koffie en een heleboel oud-Hollandstralige muziek. Die allemaal beschikbaar is gesteld door core Dry. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Tante Leen, niemand als jij. Maar nu eerst het orkest zonder naam. Een plaat die regelmatig voorbij komt in dit programma. De vertaling van de Amerikaanse versie Het Ding. Oftewel The Thing. Ik wens u nog een hele fijne week en ik zeg tot ziens was op een stil, de stad van zandvoet aan de zee en zag naar los een grote kist die in de branding leef. Ik viste hem op en keek er eens in en weet je wat ik zag? Ik zag een graaf die in dat kistje lag. Oh, ik zag een graaf die, oh, die in dat kistje lag. Ik bond hem achter op mijn fiets met zeven meter taal. En pendelde ermee naar huis en gaf me aan mevrouw. Die kreeg het op de zenuwen en riep eruit en vlug. Ze smeren nou met diep en komt nooit meer terug. Oh, ze zweerde nou met diep en kon nooit, oh, nooit meer terug. Ik dacht, wat ik nou gaan doen? Toen kreeg ik een idee.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 naar de voddeman en zei ze, kijk eens hier. Ik heb hier heel veel mooi voor jou verpakt dit pak papier. Maar weet je wat die voddeman deed, die zei, pak uit die kop. Maar nauwelijks zag hij die. Of hij ging op de loop. Oh, maar nou wel zag hij die. Of hij ging op de loop. Oh, 40 jaren lang in weer en wit of sjouw. maar waar ik met mijn post op kwam Geen mensen die het einde raad nam ik een besluit En ging naar Rome, Jan Die strok zijn dof van die En brulde niks ervan Oh die strok ze, van die, en niks oh, die ze van die En brulde niks ervan En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal maar is nou voor en mij dat schatten de moraal Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de branding die Blijf altijd avanson, je raakt er nooit meer kwijt Goed altijd je raakt er nooit meer kwijt Blijf altijd avanson, je raakt er nooit meer kwijt